Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 19 is overleden na een schietpartij op het station van Purmerend gisteravond. Rond 8 uur waren er schoten te horen, twee mensen werden geraakt. De man die is overleden en een minderjarig iemand. Die laatste ligt nog gewond in het ziekenhuis. De dader is nog niet opgepakt. Tientallen scholen in New York en Boston blijven vandaag op slot door wintersweer. Ze denken dat het daar gevaarlijk kan worden door alle sneeuw die gaat vallen. Kinderen in New York moeten wel online lessen volgen. Door de winterstorm zijn ook honderden vluchten geannuleerd. En de wegen rond Antwerpen zijn een nog grotere zooi dan normaal. Door een grote actie van protesterende boeren bij de haven staat het op veel plaatsen muurvast... Deze Vlaamse verslaggever vertelt waarom de boeren zo boos zijn. Ja, omdat ze vinden dat de politiek polariseert tussen natuur en landbouw... en daardoor elk gesprek met de hoofdwelspelers, met de politiek onnodig ingewikkeld wordt. Hun voornaamste eis is om iets aan het stikstofdecreet te doen. Ze vinden dat ondemocratisch. Ze vinden dat de landbouw en industrie ongelijkwaardig behandeld worden. Gisteren hadden de boeren overleg met politici in België... maar ze zijn er dus niet uitgekomen. En alleen vandaag kunnen carnavalsgangers nog losgaan met bier, verkleedkleren en polonaises. Het is de laatste dag van carnaval. Al wordt er, wordt er in Maastricht ook al een begin gemaakt met het opruimen van alle troep. Vuilnisman Guido komt van alles tegen. Een bed, een piano, uh, strijkgezels. Uh, nou. Uh... Morgen, morgen wil je niet meemaken. Voor de opruimploeg is carnaval er echt niet bij, maar... We hebben de, de traditie helemaal stug. We werken zeg maar, alle carnavalsdagen en iedere dag staat de, de frietwagen met de snacks klaar om 11 uur. Ja. Daar, kijk, mogen kijk. Niet, daar mogen we niet over klagen. Dat is allemaal top geregeld. En het weer dan nog, daar mogen we ook niet over klagen. De dag begint met behoorlijk wat zon. Later zijn er meer wolken, maar ook opklaringen. En het blijft bijna overal droog. Het wordt rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate is Wijnontzwaan bij de ANWB. Vooral op de wegen rond Amsterdam is het nu nog druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naar de West en Knopend Watergraafsmeer 11 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Amstel 14 kilometer met daar een half uur op onthoud. A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen de Afrit A van Hoorn en Permarent 8 kilometer, de vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur. Ook een half uur vertraging op de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkevenen en Uithoorn, nu 9 kilometer verder En op de N245 van Schagen naar Alkmaar, tussen Koedijk en Heru-Rowaard. 3 kilometer verder met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 vem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 Thank you. Yeah. You, only you. I guess that fools never love. Oh <laughs> Dans ce désert, j'ai cherché ton âme dans les foies.